Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De brand in een oude molen is mogelijk veroorzaakt door vuurwerk.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 In Alphen aan de Rijn is de schietpartij van vorig jaar, waarbij zes mensen en de dader omkwamen, herdacht. In een winkelcentrum Ridderhof werd een glasplaat onthuld met de tekst Heb het leven lief en wees niet bang. De Ridderhof heeft nu een nieuwe naam gekregen en heet Margrietplein naar de eigenaresse van een modewinkel die bij de schietpartij om het leven kwam. Buiten het winkelcentrum is een herdenkingsplaats gemaakt met een ronde bank waarin de namen van de slachtoffers staan gegraveerd rondom een magnoliaboom. Dan nog het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Aan zee een krachtige tot harde zuidwestenwind. Het wordt 13 graden. Morgen klaart het pas in de middag wat op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A1. Amsterdam richting Amersfoort vanaf de afrit Soest tot Hoevelaken. En richting Amsterdam op de A1 tussen Barneveld en Bunschoten. De 12 12 de Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen 3 drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Je yeah, average wideband Let's go round again Het zesde uur ZFM Stanford live Bij de paasraces. races ZFM race radio Pit report. report Ja en voor de mensen die op televisie kijken Bij CFM TV Die hebben het al gezien Er is weer heel wat gebeurd Bij de Renault Clio Cup En Willem van deze Onze reporter ter plekke Die weet daar alles van Willem ja, de Renault Je hebt het er al over, het is een en ander gebeurd. Ja, er zijn een aantal auto's je, die toch problemen hadden. Of de rijderstermijn met de natte omstandigheden. Maar een aantal auto's in Grindbakken op verschillende plaatsen. Nou, ik zal er even twee opnoemen die in de tas aan de bocht vonden. Dat was Ruud Steenet en dat was. Uh, ...Harkema en dan in dezelfde ronde even verderop was het uh, Robert van den Berg... ...die een schijfwakker grint opzocht uh, voor de wedstrijdleiding. Uh, ja, het moment om te zeggen safety car eruit, want uh, we gaan eerst die auto's uh, weghalen daar. Want het gaat er nog een af en die knalt op een van de vaststaande auto's. daar, Dan hebben we veel grotere uh, problemen. Ja, uiteraard is niet iedereen daar uh, blij mee dan op dat moment. Niels uh, Langeveld, uh, de leider in de wedstrijd, had al een sprook voor zo'n uh, zes seconden ongeveer, ja. Die ja, heeft je uh, helemaal kunnen inleveren uh, nu. Niet... Hij rijdt nu ja, als eerste weliswaar achter de zeven Maar op zijn bumper uh, natuurlijk nu Sebastian Bleekemal uh, en René Steen met. Uh, ja, en gaan we zo weer van start. Dan uh, moet het hele spul weer van uh, Kiet aan gaan beginnen. En uh, ja, voor de achtervolgers op uh, Langeveld natuurlijk alle kanten om hem uh, te gaan verschalken. Uh, dan komt hij zijn weer heel dicht bij hem. Uh, kijken we nog even naar wat verder in het uh, Een opvallende verschijning, uh, sowieso. Uh, is dat die, uh, is hij dat al? Leroy Stewart, uh, Stewart, jarenlang actief geweest in de vermoeden, Renault uh, overal in Europa, dit weekend ingestapt hier in de Clio Cup uh, in Zandvoort. Ja, hij liet niet datgene zien wat we hadden verwacht van hem. Hij kwalificeerde zich voor deze race al 16e. Maar het doet het hier in de regen toch erg goed en hij is inmiddels opgekomen naar de negende plaats. We wachten nog even af hoe het verder gaat hier. We gaan ervan uit dat we misschien deze ronde of de volgende ronde de safety car voor gezien houdt. Ik hoop dat hij meeluistert en het signaal geeft van jongens, we gaan weer. Maar dat is even te afwachten en dan uh, gaan we nog even uh, verder met het uh, laatste stukje van de race ja. van de Clio Cup. Dan krijgen we als het ware weer een uh, nieuwe start. Spanning dus alom bij de Renault uh, Clear Cup. De race duurt over 30 minuten. Dat betekent gewoon dat de tijd gewoon achter de safety car doorloopt Willem. Nou ja, die tijd loopt door. Het is, uh, het is uh, niet zo van hoe oh, we rijden achter de die kan. Uh, nou, uh, laten we daar uh, 10 minuten achter rijden en 10 minuten halen van het uh, half uur Het uh, stelt gewoon de klok uh, draaien door, ook achter de die kan. Oké, nou, wat er nog spannende minuten zo dadelijk met de Renault Clio Cup. We horen straks het vervolg van jou. Dankjewel Willem van deze.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 Thank The love I need and I want to stay around Heaven's sitting down, my lady love Let me tell you that Hot and cold, zometeen so muziek van Silo Green. Maar eerst ZFM Race Radio Pit Report. Bit report. Ja, voor het slot van de wedstrijd van vandaag van de Renault Clio Cup gaan we weer over naar het circuitpark Zandvoort. Naar ons verslaggever Willem van Eens Willem. Ja, het circuitpark Zandvoort, de Clio Club inderdaad. Clio die achter de safety car aan het rijden was. Inmiddels de safety car alweer twee rondjes in de pit zat. Ja, we hadden gehoopt of nog wat slot spektakel nadat de safety car verdwenen is. Ja, het spektakel zat hem. met name daarin dat er nog steeds menig ...was die uh, her de uh, en derde Grint op zoek. En iemand met een abonnement daarop uh, is toch wel... Uh, harkema, want... Uh, ja, ...te keren dat hij in uh, Tassenbocht het Grint heeft gezegd: Ik ben het even kwijt, ik heb het bestel uh, uh, kwijtgeraakt. Ja, van met alles heeft uh, nog steeds geen last. Uh, Niels Langeveld, Langeveld... Uh, ja, ...eigenlijk uh, bij deze laat hij al zien wie de kandidaat uh, is voor de titel dit jaar. Het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen... Uh, maar vanmorgen gewonnen en dan in de middag ook als eerste afgevlakt gaan worden, zo dadelijk. Want daar ziet het naar uit, ja. Beter kan je het seizoen niet openen. Het seizoen waarop deze video's over, is ook nog een hele leuke race gaan rijden. En ik heb plaatsvinden op Duitsland... Op de Durenburgering, en niet op de, eh, het goed, wat we kennen van de Voddenwijn, maar op de Noordzweilen. En dat is een uh, geweldig, ze groeien natuurlijk, dus Ze rijden daar maar tien rondjes, maar het is het gewoon waar je alles tegenkomt. En ook daar gaan deze Nederlandse groepen later uh, diffusioneer. Uitslag uh, voor deze race 1 Niels Langeveld, twee René Steenmet en twee Sebastian Blekeman en de uh, René Zo dus duidelijk gaan wij hier met de uh, Suzuki uh, Swift. Oké, okay, nog even over de Renault Clio Cup wat ons opvalt. Hè, vergeleken bijvoorbeeld uh, met de formule Votjes dat je een groot deelnemersveld hebt. Wat maakt de Renault Clio zo populair Willem? Ja, de Clio uh, ja, de verschillende onderdelen die het populair maken. We hebben een aantal uh, oude in het vak natuurlijk. Er zijn teams uh, ja, uh, die uh, beschikken over die trio's. En die hebben ze al jarenlang. Dus ja, ze hoeven geen nieuwe auto's aan te schaffen. In tegenstelling tot die Switch. Cup, uh, die hij dit seizoen uh, met een nieuwe auto. Uh, Ten opzichte van het seizoen nu uh, voor. En ja, dan zijn er veel extra kosten aan verbonden. En dat zijn de kosten natuurlijk uh, die bij de Clio's uh, vaak wat minder zijn, omdat we al jarenlang uh, met dezelfde auto's rijden. En dat uh, maakt het uh, populairder. En uh, ja, het is toch de kosten uh, voor uh, oude jongens uit die type uh, die wat hoger op willen, die daarin stappen. En de combinatie met de oude NFR rotten, maakt dat uh, toch wel uh, populair. En Klas ook, ook om te rijden. Het is een heerlijke race ja, het is genieten en er is altijd wel actie en spektakel. En het is ook belangrijk om sponsoren binnen te halen, dat je wel rijdt in een klas waar je de kans hebt dat je toch wel met mooie en leuke dingen om de havenklap in beeld komt. Oké okay, Willem, we gaan eens opmaken voor de Formido Swift Cup. Een race, even kijken hoor, een race 2 over 12 ronden, als het goed is. Ja, dat klopt helemaal, ja. En daar hebben we nog even gaan mee. Uh, Jeffrey Rademaker uh, die van Paul vertrekt. Van plaats 2 vertrekt uh, Kim van den Berg. En derde, alleen uh, Mosinkoff. Mosinkoff, uh, die uh, zaterdag nog in de Marsesbocht uh, een aantal keren over het moede hoofd ging uh, met het uh, schriftje. Maar yeah, we gaan het afwachten uh, hoe hij dat uh, vanmiddag gaat doen. Straks meer vanaf circuitpark Zandvoorts. Uh, Dandy Warhol CFM, Bohemian Like You En daarvoor Wat een fijn liedje was het hè uh, Cee La Green hoorden we Ja lekker was zo Full For You Samen met Philip Bailey en die is natuurlijk bekend Van uh, Earth, Wind and Fire CFM Zand voor de dag Live bij de paasraces Zometeen weer Willem van Densen Maar nu eerst muziek van Diane Bromfield Dit is Full In Als ik kijk, wil ik je zoenen, strelen. Mijn God, wat ben je mooi, te mooi om waar te zijn. Kan mijn gevoelens dus niet bedwingen, waar moet ik beginnen? Wil niet alleen maar vrienden zijn. Sinds ik jou ken, kan ik alleen maar Als dit een voorbode is, op zijn nieuwe album kunnen we nog een hoop leuke liedjes verwachten. De nieuwe single van Jeroen van der Boom. Kom maar op. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en dat uh, kom maar op, dat gaan we ook zeggen tegen Jaap Koper op het circuitpark Zalvoort. Want ja, zo dadelijk ja. gaan daar van start de Swiftjes. Ja, ja, inderdaad, die gaan zo dadelijk van start. Maar ik sta nog met een van de mensen die in de voorgaande klasse nog uh, mee uh, deed. En dat is uh, Sebastian Bleekemolen, want... Uh, we hebben allemaal net uh, een beetje kunnen zien hoe uh, Niels Langeveld uh, de 7-mijlslaarzen aan uh, leek te trekken. Maar ik vraag me af, had jij, uh, Sebastian Blekeman, uh, nog wel een beetje het idee van, kan ik er nog wat mee? Nee, ik kon er helemaal niks mee uh, vandaag. Nee, het was uh, vervelend. Het, ging op zich, uh, het rijden ging wel goed door een veel te londen stuur. En ik zag dat Niels ook hier beter doekomt ging. Ja, dan ben je kansloos in de regen. Ja, maar jouw kennende zal jij toch uh, ongetwijfeld uh, dit seizoen wel weer van je laten spreken? Ja, we hebben weinig getest waar je laat binnen. Eh, je je, je hebt sowieso niet in de regen geweest. Je ziet toch dat het misschien wel verstandig is om een keer een regen te pakken. Maar ja, dat denk ik zo jij niet. Maar er komen de komende keer is het een Dus daar kijk ik ook wel naar uit. En dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat een ander specialisme is. Even nog euh, naar uh, wat eerder op de middag. Uh, om uh, kwart over twaalf werd er een boek gepresenteerd uh, van je vader. Uh, ja, heb je de, ja, ik neem maar aan. Je hebt er al in uh, zitten lezen, denk ik. Ja, ik heb de eerste, de eerste versie ook gelezen. En uh, ja, ik vond het hartstikke leuk om te lezen. Het is wel apart om. Om, om vanaf een ander perspectief je je, je vadertje, en je hem natuurlijk vanaf ik het geboren ben, maar ja. de periode daarvoor, ja, dat hoor je alleen maar van verhalen, en er zijn te veel verhalen uh, om, om je te stellen, dus je hoort allemaal nieuwe dingen, en dat vond ik heel erg leuk. Ja. Uh, ik vroeg ook aan Hallard uh, Kalf, zeg, is het dan ook voor iemand die niet met die sport te maken heeft, is het daar ook misschien uh, leuk uh... Een boek om van te krijgen en uh, om zelf in te lezen. Nou, ja, je kijkt natuurlijk ja, met een kijkje in de ootsport. En uh, ook als je niks ervan af weet, dan zie je wel hoe je een carrière kunt krijgen in de ootsport. En dat vind ik wel wat interessante. Dus het is niet per definitie voor de fan, Maar uiteraard, als je als fan het boek leest, dan zul je wel heel veel dingen herkennen. Eén uh, ding nog, uh, die, dat boek van je vader, uh, die is gewoon ook bij jullie uh, bedrijven uh, te krijgen. Ja, ja, via de webshop uh, jxpunt.nl en waarschijnlijk om de video uit hierboven.com en al dat soort kanalen. Uh, dus ja, het is volop verkrijgbaar. Dankjewel. Dat was uh, Sebastian Blekenmol. eventjes uh, nog uh, wat uh, betreft uh, de, wet, uh, de wedstrijd van de Clio Cup. En uh, Wij gaan nu even kijken wat, uh, wat zich uh, afspeelt op de baan. In ieder geval kan, uh, kunnen we zeggen bij het verslag van vanmorgen wat Albert-Jan Vos heeft opgetekend uh, dat uh, de wedstrijd toen gewonnen werd door uh, Alain Kalf. Uh, Jeffrey de werd toen uh, tweede. En dan moet ik even spieken op mijn uh, lijst op nummer drie. En dat was de dame, een van de dames uh, uit het veld, Kim van den Berg, uh, familie van die andere van de Berg die we in de wedstrijd ook ergens langs de baan hadden zien staan namelijk Robert van de Berg is haar vader en ze heeft hij de wedstrijd ja, min of meer helemaal achteraan moeten, moeten eindigen uh, deze wedstrijd, nou het, het is uh, een beetje regenachtig uh, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de omstandigheden zoals die vanmorgen en dat uh, was uh, Ja, Koper ja, je er nog Nee, Jaap, nee, nee, Jaap is nee, weg. Nee, nee. Nou, gaan ze dadelijk uh, Jaap weer even bellen. Eerst weer even een plaatje, Rudy. Now, yeah. black and came to make it hot. Yeah. We beat the pop, yeah. stop, stop yeah. Bubbling up just like lava, like lava Heated like a sauna Penetrating through your body armor uh, uh. Rhythmically we massage ya yeah. With hip-hop mixed up with samba With so yes, yes, y'all You know we never stop, we never rest, y'all The so black and will keep the funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Till we get y'all, say it En dan kijken we naar buiten. En dan horen we dit liedje. En dan denken we: Nou, we zijn toch niet in het goede land. beland in de Denk maar aan de zomer, hè? Ja. ja. Die gaat er wel aankomen, hoor, Rudy. Helemaal goed. Nou, Jaap Kopen gaat er ook weer aankomen. We gaan proberen weer contact met hem te zoeken. De Swift Cup, daar waren we gebleven. Jaap toen het weer niet wegviel. Ja, helaas is leuk met die verbindingen. Het, is, het lijkt wel alsof Rotterdam om de hoek zit. Voor die mensen die dat van de week dat nieuws hebben gemist. Maar goed, het, het werkt niet tenminste. Laten we daar maar even het beste van open. De start die gaat op dit moment plaatsvinden. Dan gaan we toch nog heel even gaan naar binnen. Om, om te zien wat daar gebeurt. Want dat is natuurlijk wel een van de belangrijkste onderdelen. Kalf die had dus zeg maar, de eerste wedstrijd gewonnen. Maar er is natuurlijk ook voor deze voor 2 getraind. En daarin uh, stonden Jeffrey Rademaak en Kim van den Berg vooraan. Voor Alain Mossinkhoff. Nou, uh, voor die mensen die uh, ook nog uh, de schuiflak Corner Zandvoort uh, volgen op Facebook. Die hebben natuurlijk een uh, filmpje kunnen zien. Hoe dat uh, van de week met die Mossinkoff is afgelopen. Uh, nou, niet best. Maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen. Uh, dat er weer een compleet nieuwe auto aan de start uh, is gekomen. Uh, hetzelfde geldt ook uh, voor bijvoorbeeld uh, Lisette Braams. Die vanmorgen uh, een beetje stond te kouklen. ...maar onderaan de hunsrug bij het uitkomen van de Hugenotbocht. ...die werd aangetikt door een van de deelnemers. Maar nu is het spel en het pak wel goed weg. Alle tien auto's. En... Uh... Want we hopen dat het uh, nu uh, even verschoond uh, blijft uh, van allerlei uh, rare en misschien wel ook wel uh, vervelende acties. Maar die zijn er inmiddels nog niet geweest. Dus ik uh, zit op dit moment even weer binnen bij het uh, mediacentrum en dan kijk ik eventjes nu waar uh, ze uithangen. Dat is het uh, Durrenboog. En als het goed is wordt uh, deze jeffrey radewagen die een uitstekende start had uh, nu op uh, de huid gezeten uh, door uh, Alex uh, Kalf. Uh, en Kalf die probeert uh, zo dadelijk uh, bij het uh, opkomen van het rechte stuk. Terwijl de auto's inmiddels nu uh, in de buurt van de bocht zonder naam uh, zijn. En uh, zo dadelijk ook wel uh, weer het rechte stuk uh, op gaan komen. is uh, een verhaal apart. Hij uh, was uh, vanmiddag uh, bij de presentatie van het boek van Michel Blekenmolen. En vertelde toch, van, "Ja, als je bij het uh, team van Michel Blekenmolen rijdt, dan is het wel zo van... Uh, ja, het is een, een, een warme familie maar je moet niet zeuren, je moet gewoon wel uh, gas geven want dat uh, wordt er wel van je verwacht het, uh, het is zo dat uh, als je hier in dat team rijdt, dat je dan uh, wel uh, het een en ander laat zien, nou en dat, uh, dat is Kalf wel uh, toevertrouwd Die man rijdt al uh, ruim 20 jaar voor, uh, voor het uh, team van Michel Blekenmolen. en het zal mij ook niet verbazen als hij ook uh, zo dadelijk uh, weer, wederom probeert uh, de compositie van je Rademager uh, te ontfutselen. Heer dat, uh, ja, dat is ook een, uh, een goede, goede rijder in uh, deze klasse. Uh, dat heeft hij ook uh, wel bewezen doordat hij voor deze wedstrijd uh, van Pol uh, mocht uh, vertrekken. Inmiddels uh, komen de heren uh, en die twee dames dan het rechte stuk alweer over. En kijken we even zo, want ik sta nu buiten, bij het uitkomen van de torsenbocht En dan zien we nog steeds dat autootje van Jeffrey rademaker nog steeds op kop. Daarachter zit uh, Albert Kalf. En of hij nu nog een aanval gaat plaatsen. Ja, het zal mij niks verbazen dat hij heel even rustig wacht. En dat hij dan vervolgens de aanval in gaat zetten. En uh, Kalf, die wordt nog achtervolgd door Tommy van Erp, De nummer drie van de eerste wedstrijd. Uh, wij hadden al een gesprek met hem afgelopen vrijdag. Maar deze van Erp, Tommy van Erp, is een, een zoon van... Uh, een van de, de betere autotuners in Nederland als het gaat om het motorsportgebied. Peter van Erm. We kennen allemaal het spijkerverhaal. En daar is hij zo van. Dit is voorlopig even de tussenstand wat betreft de Formido Swift Cup. Misschien dat we straks natuurlijk het verdere verloop van deze wedstrijd bij u thuis gaan brengen. wel, jouw koper. 10 nieuwe Swiftjes scheuren over het circuit. En straks het vervolg daarvan.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 Luister naar zijn album Mrs. Saturday Night. Allemaal van zulke vrolijke liedjes. Zeker het moeite waard. En daarvoor de nieuwe single van Treintje oost geproduceerd door Anouk. De nieuwe single heet. Happiness, ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en we gaan weer terug naar het circuitpark Zalvoort. Nou ja, Koper, want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat met de Zwiftjes die rondrijden. Nou, uh, zoals eigenlijk uh, een minuut of vijf uh, terug, er is uh, vier ronden afgelegd. Uh, uh, kalf 1, Rademaker 2 en Kim van den Berg 3. Uh, en achteraan uh, rijdt uh, Lisette Braams. punt. Meer heb ik niet, uh, uh, uh, uh, heb ik te belden. Oké, okay, nog geen uitvallers? Nee. Helemaal goed, Jaap. Nou, dan uh, spreken we straks in het volgende uur van dit programma. Graag tot zo.